Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere doden bij een schietpartij op een universiteit in Rusland. Dat gebeurde vanochtend in de stad Perm. Er zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken is de schutter een student. Op social media gaan beelden rond waarop hij met een wapen rondloopt. Ook is in video's te zien dat studenten in paniek uit het raam klimmen en springen. Op het Griekse eiland Samos is een migrantenkamp ontruimd na een grote brand. De wordt binnenkort gesloten, toch waren er nog zo'n 550 mensen binnen. Voor zover we weten is er niemand gewond geraakt. Bij een pinautomaat in Amsterdam is een flinke plofkraak gepleegd. Een harde knal was goed te horen in de woonwijk en zorgde voor veel schade. Meerdere ramen van huizen in de buurt sprongen kapot. De daders probeerden op een scooter weg te racen, maar die kregen ze niet gestart. Ze zijn, uiteindelijk, ze zijn er uiteindelijk rennend vandoor gegaan en worden nog gezocht. En de belangrijkste televisieprijzen zijn uitgereikt. En de Emmy The Crown De Netflix serie The Crown ging er met elf Emmy beeldjes vandoor. Olivia Colman, die Queen Elizabeth speelt, won die voor beste actrice. Ik weet niet wat what to say. Thank you very much for this. This is amazing. And what a lovely end to the most extraordinary journey with this lovely family. Um, I loved every second of it and I can't wait to see what happens next. Vorig jaar was de Emmy uitreiking nog online. Via videoverbinding zag je alles tegen thuis zitten. Dit keer mochten ze er gewoon weer in het echt bij zijn. Behalve als je niet in Amerika woont. De Cast van the Crown zat bijvoorbeeld in een grote feestzaal in Londen. Het weer, aardig wat zon vandaag. Behalve in het noordoosten, daar blijft het grijs. En het is vanmiddag tussen de 17 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB.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 Things I didn't know And I have never feared the light Out here on the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 En dan gaan we praten met Gwen Pedink... de coördinator in verband met de Belevingsweek Park Zuid-Kellemerland. Goedemorgen, uh, Gerrie. Ja, goedemorgen, Roy. Wat fijn dat je er weer bent. Ja.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 ja, je kan ook uh, uh, je kan met een, ja, dus ook een schilderclub. dus een nieuwe schilderclub Dikke vriendinnen schilderen. Ken je die, ken je die schilderijen met die uh, met die dikke dames? Ja, van een dus, geloof een Spaanse of een, ja. een Colombiaanse schilder. Ja. ja. Nou ja, ja die, dan, dan <coughs> kun je dus met, je kan dan samen gaan schilderen en je kan uh, uh, hoe heet het uh, uh,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 en in de Zandvoortse krant heb je de activiteitenladder. Uh, en die, daar staan dus alle activiteiten in, uh, die nieuw zijn en die nog lopen en zo ook. Dus daar kun je ook altijd naar kijken. En je kan natuurlijk op de website kijken van www.zandvoort.nl. Nou, op deze manier ja. kan iedereen aan informatie komen. Heel veel uh, leuke, interessante activiteiten. Ja. Uh, uh, met uiteenlopende, uh, heel uiteenlopend programma ja. eigenlijk.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 En vers, vers gebakken wafels. Kijk, klinkt ontzettend goed. Dat is een heel erg leuk programma. Dank je wel, uh, Een heel ja, fijn uh, weekend alvast. En ja. uh, heel veel succes met alle activiteiten. Dank je wel. En dank en uh, een goed weekend jullie ook. Oké, okay. dank je wel. Dank je wel. We gaan Dag. nu luisteren naar Smith Burroughs met Parliament Hill.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 I've been looking at the stars tonight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 Ik heb heel lang geleden op, uh, op uh, school, op het aardrijkskunde, altijd geleerd dat Nederland maar één berg had, dat was de Sint Pietersberg. Maar nu ontdek ik ja. dus op mijn leeftijd dat we er een Brede Rode bergen <laughs> bij hebben. Het is niet vergelijkbaar met de Sint-Pietersberg. Maar goed, we zijn niet uit Kenmerland heel bij met deze berg. En ja. uh, het is het hoogste punt, officieel van uh, National Park. Oké, okay. en als je nou die ruïne van Brede Rode op, uh, klautert, de toren. Ik ben daar nog nooit geweest, moet ik eerlijk toegeven. Uh, is dat oh, te dat doen. doen voor uh, iedereen? Is het, is het hoog? Is het gevaarlijk?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 Oh, I was just calling you to tell ya uh, I'm probably gonna have to get up at the butt crack of dawn tomorrow. Alright, uh, he'll pass you back down on your mom. Shoot. Damn it, John? Huh? Hmm? I lost that frickin' steel line. Ah. Oh. shit. Okay. No it's it's alright. Go fucking find it. Oh, ah, yeah, shit, I'm looking, man. Fuck. <laughs> Because I told you my head don't look right. Yeah, you don't have to tell me that. <laughs>